4 uur. Kees Groot met het nos Journal Politieleider Boris Nemtsov heeft een bekentenis afgelegd. Dat heeft een rechter in Moskou gezegd. Russische persbureaus melden dat. De verdachte zou hebben bekend dat hij betrokken was bij de moord. Wat zijn rol precies was, is niet bekend. Er zitten vijf verdachten vast. Twee van hen zijn vandaag officieel aangeklaagd. De twee zijn volgens Russische persbureaus aangehouden in de deelrepubliek Igushetje. Nemtsov werd vorige week vrijdag op straat doodgeschoten in de buurt van het Kremlin. Saoedi-Arabië is sinds vorig jaar de grootste wapenimporteur ter wereld. Dat heeft het Amerikaanse onderzoeksbureau IHS bekendgemaakt. Volgens cijfers van het bureau is de invoer van de Saoedi's gestegen met 54 In verband met de onrust in het Midden-Oosten breidt het land zijn militaire capaciteit flink uit. Vorig jaar was India de grootste wapenimporteur. De grootste wapenexporteur is de VS. In de bossen bij Overloon zijn twee controleurs van het Brabants landschap gewond geraakt toen ze aangereden werden door motocrossers. Dat gebeurde toen ze controleerden op wildcrossen. Ze zagen er drie rijden en gaven hen een stopteken, maar de crossers gingen er vandoor. Een van hen botste tegen de twee controleurs. De man en de vrouw liepen verschillende verwondingen op. De 25-jarige wildcrosser sloeg over de kop en raakte gewond aan zijn rug. Ze zijn alle drie naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de exacte toedracht van de botsing. Tijmen Cupers heeft een bronzen medaille gehaald op de EK Indoor Atletiek in Praag. Op de 800 meter moest hij alleen de Pool Lewandowski en de Ier English voor zich laten. De Groninger Cupers werd vorig jaar op het WK vijfde op dezelfde afstand. Het weer in het noordwestelijk kustgebied kunnen wolken en nevel vanaf zee binnendrijven. Het wordt daar dan kil met 7 graden. Waar de zon schijnt, wordt 12 tot 16 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe en valt lokaal wat regen. Dit was het NOS. FM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand van de ANWB.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 Zandvoort, Zandvoort, heeft Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar live, live. G -G met nu Zandvoort op zondag. En inderdaad, welkom terug bij het uh, derde laatste uur van uh, dit programma. Nou, Abesjan. Ja? Oh, dat is juist. We zijn, we zijn er staat de dus staat file Sanford uit, hè? Ja, een hele lange, van 4 kilometer. 4 kilometer op dit moment. Nou, alle mensen die uh, in de auto aan het luisteren zijn heel veel sterkte. En we hebben de een plaatje voor week jullie. Op het moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Groes staat een file van 15 kilometer. Ja, Sanford, ja, Sanford ook, hè? Okay. Vier, vier file van 23 kilometer. Sterkte. File...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 Want ik wil naar huis. Vielen. o oh, jongens, wat een vielen. Wel meer dan duizenden wielen staan hier op een rij. Zijn van mij Hopen Dat het gauw voorbij zal zijn In de verte rijdt een trein Vliegens vlucht naar huis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 Veel duizenden vielen, staan in een rij. Momenteel vielen van 4 kilometer tussen Zalvoort en Heemstede. Heel veel sterkte. Ja, je had beter nog even in Zalvoort kunnen blijven denk ik. Het zonnetje schijnt nog lekker, dus gewoon even het terrasje pakken. Een bitterballetje ergens eten bijvoorbeeld, dat kan ook altijd. En uh, genieten van het uh, mooie zonnige weer vandaag hier in Zalvoort. U3 van Zalvoort op zondag, met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard rond de klok van half vijf de dieren van de week. En dat is zijn de deze week Fortuna en Victoria. En liefhebbers van het gedicht van de week, hij wordt vandaag op vele verzoek herhaald. Hij is weer uh, gevoelig. En hij uh, staat volledig in het teken van de muziek en de verloren liefde. Dus weer een tranentrekker van het eerste uur. Dat om kwart voor vijf. Uiteraard volgen wij voor u de wedstrijden in de voetbal- in de eredivisie. En Ajax-Excelsior is nog steeds 0-0. En Feyenoord leidt met 2 tegen 0. We houden het voor u in de gaten. En uiteraard straks een uitgebreide pitreport. En dat heeft alles te maken met Guido van der Garde en de Formule 1... En we hebben ook nog een update voor de, van de Volvo Ocean Race. Die momenteel zijn gefinished en verblijven in Nieuw-Zeeland. Alvorens we weer verder gaan uh, varen over een tweetal, drietal dagen. We houden u op de hoogte. Dus genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. En natuurlijk heel veel zonnige muziek. I think we're for more. Altijd garant, natuurlijk, voor heel veel zonnige muziek. Zo dit nummer wat we zojuist voor je draaiden? Dat was. Hey Mambo! 11 minuten over 4 uur bij CFM Salvador. Goedemiddag. En zodra je de pit report van ons. De zondagmiddag met Lilywood en de Brick. Je de prayer in CFM, Race Radio, Pit Report, Report. En het is er tijd voor dat rare verhaal over Guido van der Garde en een rechtszaak. Hoe zit het nou, Albert John? Nou, ik ga het u uitleggen, luisteraars. Maar het begint op een goede soap te lijken. Maar er staat nog wat te gebeuren. Alvorens de eerste uh, Formule 1-auto's uh, in Australië van start gaan volgende week. Naast Max Verstappen zal ook Guido van der Garde afreizen naar Melbourne... waar volgende week zondag de eerste Grand Prix van het nieuwe Formule 1 seizoen op het programma staat. Waar Verstappen zeker is van een stoeltje bij Scudera Toro Rosso... hoopt Van der Garde zijn stoeltje bij Sauber alsnog met de hulp van een Australische rechter af te dwingen. Hoe zit het nou allemaal? Maandag aanstaande dient in Melbourne voor de Supreme Court of Victoria... de rechtszaak van Guido van, Guido van der Garde tegen Sauber Motorsport. Van der Garder stond afgelopen seizoen al bij de Zwitserse renstal... onder contract als reservecoureur. Op 28 juni werd in stilte een optie in het contract gelicht... die inhield dat hij in 2015 gepromoveerd zou worden... tot een van de twee vaste coureurs. In een later stadium presenteerde Sauber echter... de Zweed Marcus Eriksson en de Braziliaan Felipe Nasser... als vaste rijders voor het komende seizoen. Beide namen etterlijke miljoenen mee aan sponsorgeld... Dat de schoonzoon van Marcel Boekhoorn, uh, die op zijn beurt, naar de rechter stapte. Vorige week oordeelde het Zwits Arbitra Arbitrale Instituut in Genève ondubbelzinnig in het voordeel van Van der Garde. Voor het Supreme Court wordt de zaak inhoudelijk nieuw, uh, opnieuw, niet opnieuw behandeld. Van de door Van der Garde en zijn management, van McGregor, zal slechts gevraagd worden. uitvoering te geven aan het rechtbankvonnis. Normaal gesproken is dat een formaliteit. al lijkt in de wonderenwereld van de Formule 1 gelijk hebben doorgaans iets anders dan gelijk krijgen. In deze bizarre klucht rond Van der Garde. zal er vermoedelijk door het Supreme Court. een gerechtelijk bevel uitgevaardigd worden. en zal de coureur donderdagavond, of donderdagochtend. Met het vonnis in zijn hand en in een gezelschap van meerdere politieagenten de paddock betreden om zijn stoeltje bij Sauber op te eisen. Dat wordt gezellig. Indien Sauber niet meewerkt, kan er in het uiterste geval besloten worden tot inbeslagname van goederen en de arrestatie van de verantwoordelijken bij Sauber. onder wie in ieder geval teambaas Moschina Kaltenborn. Indien men onder dwang wel meewerkt... wacht het team ongetwijfeld rechtszaken en schadeclaims van Nasser en of Eriksson. Daarnaast zal er in de praktijk sprake zijn van een onwerkbare situatie... tussen Van der Garde en de Leiding. Wij van ZFM volgen deze soap op de voet. En we weten dat volgende week definitief hoe dat is afgelopen, Albert-Jan. Ja. We gaan het uur daarvan op de hoogte. Nou, ik heb inderdaad uh, wat uh, Formule 1-kenners... Uh, heb ik uh, gisteren naar hun mening hierover uh, gevraagd. Yeah. Die zeggen allemaal, Van der Garde is kansloos. Ja, dat dus... lijkt me ook. Want als je die andere twee nemen miljoenen mee. Ja. Dan, dat heeft uh, McGregor en Van der Garde natuurlijk niet. Dus uh, ze hebben gekozen voor het geld... en voor de continuïteit wellicht van het team. Maar goed, uh, het wordt vervolgd. En Waarschijnlijk houdt Van der Garde er dan ook weer wat aan over. Stel is ja. uiteindelijk. Hier is de Moon. Shut up and dance. Het was Wachtemoen en shut up and dance with me. Bij CFM. 10 minuten voor half 5. 25 jaar. CFM. En hier is Dance on Poets, the Sky on Fire. als je dan op dit moment in de auto aan het luisteren bent... ...van Sanfordricht richting Heemstede in een file van 4 kilometer. Deze is wel lekker hoor, dit soort muziek. De Hans van Poets hoor je bij CFM en de Sky on Fire. Ja, ik ben heel benieuwd hoe het met de, de wedstrijd van Ajax is gegaan... ...want de wedstrijden die om half drie gestart zijn, zijn inmiddels ten einde. Het was weer een lucky Ajax. Lucky waar? Ajax. He? Ajax thuis ja. tegen Excelsior. In het 83e minuut, je hoort het goed, scoort Ajax en wint met 1 tegen 0 van Excelsior. En om half 1 is er een wedstrijd gespeeld hebben we het over FC Groningen tegen FC Dordrecht. Daar werd het een mooie overwinning voor FC Groningen. 2-0. En dan hebben we nog Feyenoord thuis tegen NAC Breda. Het werd een eclatante overwinning voor Feyenoord. Wel met doeltechnologie. Uh, ja. dus de computer moest erbij aan te pas komen. Zat hij nou wel, zat hij nou niet? U dus ziet het vanavond natuurlijk allemaal tijdens de samenvattingen bij Studio Sport. Feyenoord wint met 3 tegen-0 van Nak Breda. Dus zowel de Rotterdammers als de Amsterdammers weer helemaal blij. Sami loopt niet zo verboven. Denk je dat ze je niet mogen?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 Bij de dames is hij enorm populair. De film 50 Shades of Cray. En dit was uh, de muziek uit die film. Eddie Golding hoorde je Love Me Like You Do. Het is uh, half vijf geworden. Tijd voor de Dieren van de week. En dan hebben we het over Fortuna en Victoria. Victoria is uh, binnengekomen in het asiel als moederpoes. Ze is nog best schuw, maar als je haar rustig benadert... kan je haar ook rustig aaien en dat vindt ze ook heel erg lekker. Ze kan hier goed met andere katten overweg... Honden weten we niet, en, eh, omdat ze daar eh, niet mee in aanraking komt. We plaatsen haar het liefst in een rustige huisje en eh, met een, een tuintje. Want ze wil later wel graag naar buiten kunnen. Fortuna is een wat verlegen poes en hangt heel erg aan Victoria. Dit is de reden dat ze ze graag samen willen plaatsen. Zodra we komen om te voederen is het een echte kwebbeltante. En komt ze heel dichtbij. Het gaat steeds beter met Fortuna. Ze eet ook al van je vinger en dit vergt wel enig geduld. En het begin is er. Bent u nou op zoek naar Fortuna en Victoria, ga dan even langs. Want ze verblijven momenteel in het Dierentehuis Kennenland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En kijk ook even op de website www.dierenthuiskernemeland.nl. Want Fortuna en Victoria verdienen ook een rustig thuis. Dat waren ze, de dieren van de week. We hebben nog een half uur te gaan in dit programma... met daarin nog heel veel mooie muziek. Waaronder deze van Joshua Keddesen. Hier is Jesse.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 Can always sell any dream to me I oh, just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 Never free. But tell me all about trailer by the sea. Jesse. You can always sell any dream to En oh dat was de single van Joshua Keterson, you're the Jesse. Ja, maar jou heb ik een dilemma. Ik weet niet welke van de twee ik nu wil gaan draaien. Je mag gaan kiezen. Uh, of Ellen oh. uh, Passers Project en Old and Wise, of Ten Sharp en you. Je mag het zeggen. Doe doen we dus Old and Wise. Old and Wise? Ja, woe, oh, okay. dat is mooi. Ja, daar komt hij aan dan. Ah, geweldig. Wat wou je zeggen? Ook dames en luisteraars, hartelijk dank. Alsjeblieft. Approaching Ik wist eigenlijk bijna zeker dat je voor deze plaats zou gaan kiezen. Dus hij stond al klaar, Robert-Jan. Ja, jij kent me door en door. Ja, hè? dat dacht ik. Ellen Parsons Project hoorde je met Old and Wise. Even twee berichten. Allereerst uh, up-to-date. Goud St Sifan Hassan op EK. Sifan Hassan uh, heeft Nederland goud bezorgd op de EK indoor in Praag. De, atleet, de atleten... Uh, liet uh, vanmiddag in de, halve, in de finale van de 1500 meter geen heel van de concurrentie. De 22-jarige hardloopster van Ethiopische afkomst finiste in 4.0905. Dus goud op het EK voor Nederland. Dan gaan we even naar de Volvo Ocean Race. Momenteel uh, verblijven ze in, uh, in Nieuw-Zeeland... ter voorbereiding op de volgende etappe die op 15 maart van start gaat... Team Brunel is op de vijfde plaats geëindigd in de vierde etappe van de Volvo Ocean Race. De Nederlandse boot die geschipperd werd, wordt door Bauer Bekking... Had 20 dagen en 6 uur nodig om de 5.264 mijl lange etappe naar Auckland te volbrengen. Team Brunel staat nu op de derde plaats in het algemeen klassement. Op de vijfde plaats finishen is niet goed, al dus Bauer Bekking dit weekend na de finish. Onze navigator Andrew Cape en ik steken de handen in hun eigen uh, boezem gaat Bekking verder. We hebben enkele inschattingsfouten gemaakt... waardoor sommige beslissingen niet zo goed uitpakten... zodat we zoals we gehoopt hadden. Zo hadden we op een gegeven moment een comfortabele voorsprong... van ruim 50 mijl op de rest van de vloot. Afgaande van de weersvoorspellingen hebben we toen koers gezet naar het oosten. Nadat we gegijpt hadden, verloren we direct al uh, tientallen mijlen... en toen de voorspelde wind ook nog eens niet kwam opzitten... raakten we ook de rest van onze voorsprong kwijt. Vanaf dat moment liepen we achter de feiten aan, al dus bouwen backing. De komende dagen ondergaan de zeilers de verplichte medische keuring. Daarna moeten de zeilers van team Brunel herstellen van deze spannende vierde etappe. Ondertussen zal de technische walbemanning van het Nederlandse Volvo Ocean Race Team... beginnen met het uitvoeren van kleine reparaties en onderhoudwerkzaamheden. Eveneens krijgen de zeilers enkele dagen vrij... waarna ze zich, zoals gezegd, weer gaan voorbereiden op de import race... en de volgende etappe die op 15 maart van start gaat. Zometeen het gedicht van de dag... Where is this from Casebo, here is I Like Shopping.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 Als een bloem zijn water. Als een baby zijn moeder. Als een poes haar kater. Luisterend naar de muziek denk ik na. Wat nou als ik opeens voor je sta? Wat zou ik je dan vertellen? En welke, welke vragen zou ik jou dan stellen? Ik loop de kamer uit. Ik zet de muziek uit. Ik moet je nu leren los te laten. Dat is mijn definitieve besluit. Het mooie gedicht van de dag. Je hoort hem bij CFM Zandvoort op zondag. Heb je ook een gedicht van de dag voor CFM? Je kan hem sturen naar ons. Via redactie at Redactie at En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs... bij ons op de radio. Denk aan wat je voelt...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 Kijk, een mooie afsluiter voor deze Sovend op Zondag. Het was een echt speciaal verzoekje van jezelf. Ja, dat lijkt wel. Ja een ja, Ritz, hoor je. Ja, televisie al even in de gaten trouwens. Hè? Ja, 60 meter. Indoor, 60 meter. EK. De finale. Twee Nederlanders met Schippers in de middelste baan. Schippers. Ja, Schippers. Goud. Ja, ja, ja, ja. het ja. gebeurd. Ja. Nou, even de fotofinishje afwachten. Maar goed, eh, en trouwens, Barcelona heeft de koppositie in de Spaanse Primera División... Uh, overgenomen van Real Madrid. Real Kijk. Madrid verloor gisteren met 1 tegen 0. En uh, Barcelona won vandaag 6-1 van Rayo Vallecano. Dus uh, Barcelona aan de leiding in de Primera División. En ja, zoals ik al zei, Schippers goud. 60 meter horden indoor EK. Kijk, heel mooi. Nou, het zit er weer op voor ons. Ja. We en, gaan de zondagavond in en, en dan, dan de maandag. Oh, dan wordt de maandag weer. <laughs> die slaan we gewoon over. Jawel, we gaan uh, gelijk naar de dinsdag. Dinsdagmorgen hoor je deze herhaling weer. En dan heb je die maandag tenminste weer achter de rug. Zo is het toch? Ja, en volgende week zijn we er weer. Volgende week zaterdag zijn we er weer tussen 2 en 5 met Zandvoort op zaterdag. Tot dan en een hele fijne zondagavond. Dag. Doei. Tot dan. things in bad, They can really make you made. Other things just make you swear and curse.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 When you look at it, life's a laugh. And that's a joke, it's true. You'll see it's show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Aether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS